uur. Dit is door al met het NOS-journaal. Post.nl heeft kritiek op de maatregelen die worden opgelegd door toezichthouder ACM. Die kosten het postbedrijf 30 tot 50 miljoen euro per jaar. Post.nl zei dat bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Sinds 1 augustus moet het bedrijf zijn postnetwerk openstellen voor andere bezorgers. En bepaalt ACM de tarieven. In het AD zegt topvrouw Verhagen dat de toezichthouder er onvoldoende rekening mee houdt dat er steeds minder post wordt verstuurd. Meer concurrentie is volgens Verhagen schadelijk voor het postnetwerk en de arbeidsvoorwaarden. Justitie in Zuid-Korea heeft 12 jaar gevangenisstraf geëist... tegen oud-topman Lee jae yong van het elektronica-concern Samsung. Volgens justitie is hij schuldig aan corruptie, omkoping en verduistering. Verder zou hij in een parlementair onderzoek mijnheid hebben gepleegd. Lee zou via dubieuze constructies tientallen miljoenen euro smeergeld hebben betaald... aan toenmalig president Park die onder meer vanwege deze zaak opstapte. De 49-jarige oud-topman zit al sinds februari vast. Tegen vier andere topmannen van Samsung loopt ook een strafrechtelijk onderzoek. Over drie weken wordt de uitspraak tegen Lee verwacht. Rusland en de VS gaan samen gevoelige kwesties bespreken... zoals de situatie in Oekraïne... en de mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Dat hebben de ministers van Buitenlandse Zaken afgesproken... tijdens een ontmoeting in de Filipijnen. De sfeer tussen Rusland en de VS is al een tijdje gespannen. De voetbalfinale tussen Nederland en Denemarken is bekeken door 4 miljoen mensen. Aan het eind van de wedstrijd was dat aantal opgelopen tot bijna 5,5 miljoen. Nog nooit eerder keken er zoveel mensen naar een wedstrijd van het EK vrouwenvoetbal. De huldiging vlak na de wedstrijd trok bijna evenveel kijkers. De huldiging van Oranje is vanavond in Utrecht in het park Lepelenburg. begint om 7 uur. Het weer volop zon. In de loop van de dag wat meer bewolking... maar het blijft droog. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen in de loop van de dag buien... en de rest van de week wisselvallig en minder warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Stop, but come oh. and strip that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah. Strip that down, girl. Oh. Look when you hit the ground. Yeah, yeah, yeah, yeah. Strip that down, girl. Oh. Look when you hit the ground. Yeah, yeah, yeah, yeah. Girl. Strip that down, girl. Yeah. Look when you hit the ground. She gon' strip it down for a thug, yeah. Word around, tell she got the buzz, yeah. Five shots in, she in love now.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 De meisjes bij de knelparade hadden het ook vreselijk naar zin. Alleen je weet niet of het een meisje is, hè. Oh, Al ja, met maar goed. We noemen het gewoon de meisjes. de single facinieloper uit de jaren 80. Dat was uh, inderdaad Girls Just Wanna Have Fun. Zo dadelijk gaan we naar Storm toe. Nee, niet. We hebben het niet over het weer, maar over uh, Strompavioen uh, Storm...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 Nee, dat, dat, dat weet ik niet. Dat verraadt het programma niet. Nee man, nee man, nee man. Nee, uh, uh, nee brood, to, doe to, er niet aan mee, want bruik er ook niet meer, hè? Nee, heel verstandig. Nee, hey, nee, nee, nee. Uh, ja. Toen ik je vorige keer, het vorige interview had... Hadden we het even over de, de, de diverse reggae-soorten die er zijn. Er is meer reggae dan alleen Bob Marley en Pieter Tosh. Maar ik zie bij de line-up ook iets van dub meets horns. En je had het over dub reggae. Kan je nog even uitleggen, kort uitleggen wat dub reggae betekent? Ja, dub, dub dat wilde zeggen. Ja, de, de, de naam is dub. Uh, het betekent eigenlijk uh, dat er uh, allerlei uh, sempletjes, loopjes, uh, dat wordt dan uh, in een...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 Reggae geschikt om in een dub uit te voeren, zeg maar. Maar dan laat ik bij de eerste volgende keer dat ik weer een reggae-uitzending doe. laat ik dat gewoon demonstreren van Dan mix ik wel even wat. Ja, ik hoor. er kwam mij iets ten oren deze middag. dat er sprake zou kunnen zijn van een soort aftermatch met ZFM.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 Rest wilden wel alleen meer dan alleen disco natuurlijk. <laughs> ja, goed. ja, maar ik, ik laat je even een stukje horen van dit. Dan in Pen, is dat, uh, is dat een beetje de muziek waar je het net over had, of niet? Ah, ja, ja. ja, ja nou, dit is wel eigenlijk een soort dub, hè? Ja, he, ja, dat vind ik eigenlijk ook wel. Nou, ja, komt ie aan. Hoi. Oké, okay, Mazzo, bedankt. Een beetje dub reggae, waar uh, Willem Bruijs het over had. Jordan Pen. Zekerlijke nieuwe muziek. You're 5 five nap back. and waste my time. Vijf minuten over tijd gesproken. Vijf minuten voor half vijf. Hier is hij, de Pit Report. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. En collega Vos zit er helemaal klaar voor. De laatste nieuwtjes uit de Formule 1. Dat was vorige week natuurlijk de Grand Prix van Hongarije...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 I'm trying to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 Kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemeland.nl Want ook Mizou verdient een thuis. Zet je radio in het zand. Voor zon, zee en heel veel zomerhit. Dit is ZFM Zandvoort. Ja, Mizou, deze week heeft dier van de week. Dus ga naar het Kennemer aan de Keesomstraat nummer 5. Voor Mizou en de andere leuke dieren die daar zitten. The club isn't the best place to find the lovers of the bar is where I go.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 Zaterdagmiddag bij ZFM Zandvoort Je hoort met Shape of You ZFM 24 uur per dag Op de radio, maar ook op internet Leef het ritme van Zandvoort Ook op internet, internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM En zo volg je de laatste Nieuwtjes uit Zandvoort www.zfmsandvoort.nl Of je luistert live Naar ZFM, ook dat kan via internet Overal ter wereld One it's gross tanner there is...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 De aftrap van de traditionele seizoensopener in de Kuip... vindt om 6 uur vanavond plaats. Feyenoord, Vitesse, 6 uur de Johan Kruijfschaal.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 Weest is, dat te zonde. Ik ga er volgend jaar weer zeker heen. We dansen samen lekker swingen van de reggae. Lekker luierend genieten van de zon.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 ja, zo kan je ook de plaat maken, hè? Heerlijk, heerlijk, heerlijk. De single van de Frans Bauer na het gedicht van de dag, ja. Lekker swingen op de reggae. in dat deed Frans, ja ook, hè? Ja, dat hebben we juist ja, afgelopen drie minuten kunnen horen. Nou, nog een paar minuten in dit programma en dan is het uh, weer Fred tijd. Ja, want hij is weer in de studio aanwezig. Zo meteen gaan we met hem praten. Yo, de, de eendagse vlieg op Sineven. De zin van de Tambourine en High Under the Moon. Alweer een van de laatste platen wat betreft dit programma. Zalvoort op zaterdag. Zodat dadelijk hoor je wat je na vijf uur kunt gaan verwachten in Entertainment for You. Maar is Boy George. What's the final one? Yo man! Yo man! Yo man. Yo man. <laughs> Even swingen met Boy George in Everything I Own. Hij is inmiddels uh, aangeschoven hier aan tafel uh, bij uh, CfM in de studio. Goedemiddag Fred. Fijn dat je weer bent. He ja, hele goede middag. Ja, hoe is jouw week goed, geweest? Heel. Wat heb je gedaan? Ja, ja, ja, Wat heb je gedaan, ja, Donny? Uh, vorige week natuurlijk een, uh, ja, een bruiloft gehad. Een dus, bruiloft, uh, ja, ben je getrouwd? Uh, nee, ja, ik oh. niet. Nee, Fiscaal verhaal. Daar ben je niet over. <hazen> Nee, maar dat was een leuke plek in, uh, in Woerden. Inderdaad, het kasteel in Woerden. En, uh, ja, een leuke locatie. Uh, oude, oude legerplek. Oké, okay. jouw oude plek. Uh, oude plek waar ik vroeger in het leger heb gezeten, inderdaad. Nou, geweldig. Welke lichting was jij? 882.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 Oh, dan gaat het gebeuren. Dan, dus, uh, dan ja, wordt dat ja, spannend. Uh, ja, het weekend wel. Ja, zeker. Ja. zeker. <laughs> nou, dat gaat weer helemaal goed komen zodat ik na vijf uur. Leuk dat je er weer bent. Ja, ja en uh, ja, natuurlijk ga ik ook weer op vakantie. natuurlijk. Dus dat wordt ook weer bij. Dus eigenlijk een beetje de laatste Ga je, uh, je alweer op vakantie? He? Jij gaat ga altijd al op vakantie. Jongen, <laughs> joh, joh, joh, joh, We ja. moeten toch eens uh, gaan praten over dat fiscale verhaal. <laughs> ja, nee, dat komt goed. <laughs> Het zit erop voor ons, Albertje? Uh, ja, nee, lekker. Twee uur lang uh, dan werd hij live vanuit uh, het Media Park aan de Tolweg 10a. Zo is Al het. hier. En uh, wij ja, zijn er morgen weer. Wij zijn er morgen weer. Klopt. Tot dan, fijne zaterdagavond en bedankt voor het luisteren. Dag. doei. doei. <middels>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 must always face the cut with a bath.